Uit het museum van Bommel van Dam in Venlo zijn vanochtend kunstwerken gestolen. Om wat voor stukken het gaat, kan de politie nog niet zeggen. In het museum hangt vooral moderne kunst. Verslaggever Robert Janssen van de regionale omroep L1 is bij het museum. Ik zie dat de deur is opengebroken inderdaad, vanochtend. In uh, dat is gewoon een witte deur. En ja, je ziet er niet heel veel van, maar je ziet wel dat er uh, een braak is gepleegd. En de politieagenten die lopen hier rond om te kijken of ze enige sporen kunnen vinden van de indraken van de ochtend. De dieven zijn vermoedelijk rond zes uur... via de voordeur van het museum in Venlo binnengekomen. Het luxe cruiseschip de SS Rotterdam... zorgt opnieuw voor een financiële tegenvaller voor de corporatie Woonbron. De Europese Hof in Straatsburg heeft een claim van 40 miljoen euro... van Woonbron tegen de Poolse overheid afgewezen. Woonbron wilde de Rotterdam aanvankelijk in Polen laten opknappen... maar door de grote hoeveelheid asbest in het schip... moest het in 2006 de Poolse haven uit... Volgens Woonbron liep de renovatie daardoor flinke vertraging op... met als gevolg een schade van enkele tientallen miljoenen euro's. De corporatie heeft de claim nu stopgezet. Woonbron gaf al ruim 250 miljoen euro uit aan de verbouwing van het schip. Eind vorig jaar werd de SS Rotterdam verkocht aan hotelketen Westcourt Hotels... voor bijna 30 miljoen euro. Het Cypriotische parlement zou een uur geleden beginnen aan een nieuwe vergadering... om een oplossing te zoeken voor de financiële problemen van het land. De vergadering is nog niet begonnen. Waarom is niet duidelijk? Het moet bijna 6 miljard euro op tafel leggen om in aanmerking te komen voor 10 miljard Europese steun. Gesprekken over steun van Rusland zijn op niets uitgelopen. Correspondent David-Jan Godfroy. Er is geen oplossing uitgekomen. Die uh, Cypriotische minister van Financiën, Saris... die is vandaag teruggekeerd naar Cyprus zonder resultaat. Hij zei wel, de onderhandelingen worden voortgezet... maar in ieder geval voorlopig niet in Moskou door hem. De kans is groot dat de gesprekken toch doorgaan. Russische bedrijven en particulieren... hebben zo'n 20 miljard euro op Cypriotische bankrekeningen staan. Geld dat ze kwijt zijn als de banken omvallen. In het CAO-akkoord tussen Albert Heijn en FNV-bondgenoten... staan volgens de supermarkt nauwelijks nieuwe punten... Volgens de vakbond zijn belangrijke afspraken gemaakt over uitzendkrachten... maar Albert Heijn noemt het nuanceverschillen. We hebben nu nog eens extra opgeschreven dat we komend jaar... een aantal extra uitzendkrachten een vast contract bij Albert Heijn gaan aanbieden. Dat hadden we al in eerste instantie ook al afgesproken... maar het FNV wilde graag iets meer genuanceerd hebben en dat hebben we gedaan. De Albert Heijn-directie vanochtend in het Radio 1 FNV-bondgenoten profiteert volgens Albert Heijn vooral... van het onderhandelingsresultaat van het CNV.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 De Ouderenbond is zeer kritisch over het zorgplan van het Centraal Planbureau. Zoetermeer bindt de strijd aan met TIALF. De verschillende topsectoren in ons land vragen om verschillend beleid. Wat de creatieve industrie nodig heeft, is niet noodzakelijk wat de topsector landbouw uh, nodig heeft. Uh, het is nu tijd voor maatwerk. En het ochtendumeur van Niel Gunjerli, het is zes minuten over tien. Dit is het vervolg van Caro. Goedemorgen Nederland. Een verzekering afsluiten die uitkeert als je hulpbehoevend wordt op je oude dag. Dat is een van de adviezen van het Centraal Planbureau... om in de toekomst de zorg betaalbaar te houden. Slecht idee, vindt de Ouderebond. Liana Den Haan, directeur van de ANBO, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom is dat een slecht idee? Omdat je op deze manier de solidariteit uit het hele zorgsysteem haalt. En waar wij ons met name aan ergeren is dat je op deze manier lukraak aan het bezuinigen bent zonder daar een visie onder te zetten. Laten we even beginnen met die solidariteit. Waarom is dat zo slecht om die eruit te halen? Want die is toch ook niet meer op te brengen? Nou, Ik denk dat die solidariteit wel op te brengen is. En dat kun je eigenlijk ook pas echt besluiten op het moment dat je nou eens goed naar dat hele zorgsysteem breed hebt gekeken. Wat ze op dit moment doen is allerlei potjes bij elkaar pakken. Je hebt de zorgverzekeringswet, de AWBZ en ja. de WMO en daar wordt overal lukraak raak ingeschrapt. Uh, en wij vragen dan ook aan het kabinet, wat is nou jullie visie? Willen jullie mensen langer thuis laten wonen? Want met deze bezuinigingen jaag je mensen de instellingen in, mm -hmm. of wil eens de instellingen hebben. Ja. Linksom of rechtsom, je moet daar een nieuwe visie op ontwikkelen. Nou, Recht... dat doet het CPB nu eigenlijk. Hè? Ze zeggen, een van de suggesties die ze dan doen, is, uh, nou, uh, voer een verzekering in, dan betaal je premie, bijvoorbeeld uh, 15 euro per maand, jarenlang. En uh, zodra je daar aan toe bent of dat nodig hebt, krijg je gewoon een uitkering van bijvoorbeeld, ik zeg maar even 600 euro per maand. Dat is toch prima? Maar op basis waarvan baseert dat CPB dat? Is echt aangetoond dat die kosten niet op een andere manier bespaard kunnen worden of dat er op een andere manier inkomsten gegenereerd kunnen worden? Wat mij betreft staat dat nog mm -hmm. steeds niet vast. Ja. De staatssecretaris moet 5 miljard bezuinigen op de ouderenzorg. Wij zeggen als AMBO dat kan, maar dan moet je eerst een goede visie en je moet het hele zorgstelsel hervormen. En op het moment dat je dan ziet met elkaar... hé, hey, wij komen nog 1 of twee miljard tekort... dan kun je kijken of je bijvoorbeeld door middel van zorgsparen... of andere oplossingen... Of zo'n verzekering. Of een verzekering op een bepaalde wijze. En dat is dan overigens niet alleen maar voor ouderen... maar dat geldt ja. ook voor andere groepen. Ja, het gaat even over de hele zorg. Maar ja. dit, ik, we lichten dit er even uit. En u bent uh, tenslotte van de AMBO. Ja. Uh, dus het CPB is eigenlijk veel te voorbarig met dit plan. Is te voorbarig. Je wij moet eerst eens kijken naar het hele systeem. Wij zouden eerst eens willen zien... hoe kun je dat hele systeem nou zeg maar toch in die solidariteit uh, hoog houden? Ja. Uh, en hoe kun je zeg maar die 5 miljard besparen? Bijvoorbeeld... Maar kun je die solidariteit nog hoog houden als er een hele grote groep ouderen is en een vrij, nou ja, relatief kleine groep werkenden? Ja, dat die denk dat ik wel. dat allemaal moet opbrengen? Kijk, wij zijn toch in Nederland wel erg van de solidariteit. Niet alleen maar in de zorg, maar ook op het basis van bijvoorbeeld de AOW en pensioenen. Uh, dat is iets wat wij, waar wij zwaar aan hechten. Ja. Wij denken dat dat ook kan. Het is overigens niet alleen zo dat een grote groep ouderen zorg nodig heeft. De groep ouderen is inderdaad groot. Maar ouderen hebben over het algemeen pas in de laatste twee jaar van hun leven langdurige zorg nodig. Maar je hebt ook chronisch zieken en gehandicapten. Je hebt ja. hele kleine kinderen die langdurige zorg nodig hebben. En voor al die mensen moeten we ervoor zorgen dat de mensen die gezond zijn, dat die daar ook aan bijdragen. Ja. Uh, ik denk maar wat dat nou het... als die groep die dat moet gaan bijdragen daaraan? Als die zo klein wordt, dat is toch bijna niet meer op te hoesten? Nee, maar wat wij met z'n allen denken, is we hebben recht op zorg. Als jij naar ja. een bmo loket gaat en je hebt hulp nodig, dan krijg je over het algemeen die hulp. Het is vrij makkelijk om die indicatie te krijgen. Sterker nog, die indicatie wordt vaak ook aan de telefoon afgegeven zonder dat ze jou gezien hebben. Dat klinkt alsof u vindt dat uh, uh, te makkelijk. Dat gaat. gaat veel te makkelijk. Dus als je nu eerst eens met mensen praat en zegt. u heeft recht op gezondheid. Niet op zorg, maar op gezondheid. En wat kunt u zelf nou nog doen om die gezondheid, zeg maar, ja, zoveel mogelijk te behouden? Dan ga je vervolgens kijken, wat heeft u nog nodig? Als je daar veel kritischer mee omgaat... kun je ja. ook al een groot deel van die bezuinigingen okay. bewerkstelligen. Dus niet alle zorg zomaar aan iedereen uh, vergoeden... maar mensen uh, uh, nou ja, die zelf nog redzaam zijn of enigszins redzaam zijn... of een omgeving hebben uh, die, die ze kan helpen... schakel dat eerst in, ja. probeer eerst zelf het een en ander dat te doen Maar inzetten? een verzekering laten afsluiten, zoals het uh, Centraal Planbureau nu voorstelt... dat is dan toch juist een goed idee, omdat je dan niet klakkeloos... alle zorg vergoedt, maar mensen de keuze laat. Ja, als je niet verzekerd bent, dan wordt... Zorg ook niet vergoed. Maar dan zit je vervolgens met mensen die een heel laag inkomen hebben... die of zo'n verzekering niet kunnen betalen. 15 euro per maand, die orde van grootte zit het, hè? Wij hebben mensen aan de telefoon die hebben nog maar 32 euro per maand over... Ja. om hun boodschappen van te doen. Nou, Als je daar dan nog 15 euro van afhaalt, dan vraag ik me af hoe dat dan gaat. Ik ben het eens als AMBO dat je zegt... vermogende ouderen moeten een grotere bijdrage doen aan de zorg. Überhaupt mensen die meer vermogen hebben. Ja. Maar om, nou, bedoel, je vraagt er ook niet om ziek te worden. Je vraagt er ook niet om in de langdurige zorg geplaatst te worden. Dat is absoluut een noodzaak. En op het moment dat je dat dan niet kunt betalen... en je hebt ook geen verzekering af kunnen sluiten... dan heb je toch wel echt een probleem. En dan, als je dan inmiddels die solidariteit uit, uitgehaald hebt... dan zegt de rest van Nederland, nou ja, bekijk het maar. Dat maar als kan je dan nou, bijvoorbeeld ook die premie niet. die je betaalt voor zo'n verzekering... ja, ik probeer het, ik probeer het nog ja, even. Ja, ja. Als, je die, als je daar nou in zou variëren, bijvoorbeeld dat uh, naar daadkracht, Dat ja? je die inkomensafhankelijk ja. maakt. Dat ja. zou allemaal kunnen. Uh, en nogmaals, wij zijn er ook niet apert op tegen... maar we hebben wel zoiets, het is te voorbarig En ja. nu niet. Ga nou... Eerst eens dat anderen doen. Ga eerst eens kijken. Onze visie moet veranderen. Het zorgsysteem moet hervormd worden. Wat, moet die, visie, wat moet die visie dan zijn? Want ik hoor, wat ik tot nu toe van u hoor is vooral een, een flinke stofkam. Flink stofkam, dat is één. Maar als je de visie al verandert in niet... wij hebben recht op zeg maar we hebben recht op gezondheid. En iedereen beseft dat. Ja. En je denkt ook met elkaar, we moeten die solidariteit meer uitbreiden. Wat is het door... verschil eigenlijk? We hebben recht op gezondheid en, nou, en recht, recht, op recht op zorg. Recht op zorg, dat is dus recht op hulpmiddelen, op ja. zorgaanbod. Maar je hebt recht om gezond te zijn. Dat kun je op heel veel nou, verschillende manieren ook doen. Dat is een zeggen. voorrecht. Dat ja. is een voorrecht, maar daar moet je ook heel veel voor doen. He? Daarvoor moet je gezond leven, gezond eten, bewegen, niet roken... niet drinken, noem maar op. Mm -hmm. Mensen moeten zich daar veel meer van bewust worden. Er moet veel meer gedaan worden aan preventie. Ja. Als wij bijvoorbeeld voor preventietrajecten uh, als maatschappelijke organisaties naar het ministerie gaan, dan wordt daar niet op geïnvesteerd. Dat vindt men niet belangrijk. Nee, maar om... ik hoor nog steeds uh, voornamelijk stofkam, moet ik zo maar even te ja, noemen. Nee. En weinig... Uh, wat... die, die visie... Want als je die zorg gaat meer kosten. Dat is onafwendbaar. Ja, maar als je zeg maar ook meer gaat doen aan preventie, ja. en je gaat meer doen om mensen zich ervan bewust te worden hoe je dan gezond blijft, je gaat meer ook de sociale netwerken inzetten, je gaat kleinschaligere zorg aanbieden, je gaat als Rijksoverheid ook meer de gelden monitoren die naar de zorg gaan. Want met alle respect, die worden vaak ook over de schutting gegooid. Er wordt niet meer gemonitord of dat geld ook echt aan die zorg wordt verleend. Als je nou eerst daar eens naar kijkt. Volgens mij komen dan een heel eind al op, op streek richting die 5 miljard bezuinigingen. Ja, dus dit en, idee van het Centraal Planbureau, uh, dat moeten we ook gewoon helemaal niet eens gaan, verder gaan onderzoeken, wat u betreft. Volgens mij moeten we dat nog even in de koelkast zetten. En dan eerst al dat andere doen. En dan, want er ligt bijvoorbeeld ook nog een CER-advies. De toekomst van de AWBZ. Daar ja. zitten ook allerlei ja. uh, goede instrumenten die we kunnen gebruiken. Maar pas dan in de, de koelkast. Ja, onder in de koelkast. En dan halen je er misschien we horen nog wel een keer meer iets uit. over, wat u betreft. Nou, ik denk namelijk, heel eerlijk gezegd, dat het niet nodig is om met dit soort maatregelen te komen, als we het gewoon met z'n allereerst anders doen. En de vraag is dan wel nog even een beetje hoe? Ja, maar daar zijn we heel hard mee bezig, om die visie op zorg te ontwikkelen, nieuwe kwaliteitseisen te, uh, te ontwikkelen. Dat doen we ook samen met het ministerie. Dus in die zin heb ik veel vertrouwen in deze staatssecretaris, okay. dat dat binnen nu een hele korte tijd goed komt. Oké, okay, maar voorlopig gaat dit nou niet eens in de koekas, in het Friesvak Wat mij betreft in het Friesvak, ja. Hartelijk dank, Liane Den Haan, directeur van de Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen.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 Kennis is macht. Kennisindustrie is het omzetten van die macht in praktisch toepasbare innovaties... waarmee zowel de wetenschap als die industrie vooruit kunnen in de wereld. Kijk bijvoorbeeld naar de perfecte roos waaraan gewerkt wordt. En dit is een, uh, een mooi voorbeeld van uh, samenwerking tussen bedrijfsleven, rozentelers, Wageningen Universiteit. En daar is dit project uitgekomen um, waarin we inderdaad gaan werken naar de perfecte roos in, in omstandigheden... Die eigenlijk 100% gecontroleerd zijn.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 Gaming, een vliegtuig te besturen zonder dat je daar hele dure ingrepen voor nodig hebt. Nou, dat zijn voorbeelden waarin de dagelijkse praktijk... de creatieve industrie meewerkt aan het slimmer en efficiënter maken van Nederland. Twee voorbeelden van velen die graag worden aangehaald... om het topsectorenbeleid als instrument voor innovatie en economische voorspoed neer te zetten. Kritiek is er ook.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 Een ander kritiekpunt zijn de onderzoeksgelden die bij de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek geparkeerd staan voor het topsectorenbeleid. 275 miljoen van een totaal onderzoeksbudget van 650 miljoen. Wetenschappers aan universiteiten die helemaal niet actief zijn in die negen topsectoren en ook al helemaal niet bezig zijn met onderzoek dat gewin oplevert, voelen zich bedreigd. We hebben vanaf het begin pal gestaan voor de volle breedte van de wetenschap en voor onze volledige missie.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 Josse Engelen, voorzitter van de NWO, is voorzichtig tevreden over de doelstellingen van het topsectorenbeleid. Al kan het in de samenwerking met de topsectoren nog wel wat beter. Het contact tussen wat er aan die tafels gebeurt en wat er aan andere beleidstafels gebeurt, zoals die van mijn bestuur, dat contact moet natuurlijk wel uh, open zijn. En uh, in open communicatie met elkaar uh, overleggen over wat de mogelijkheden en de wensen zijn. Ja. Dus dat er zich niet negen, en er zijn negen topsectoren... negen agendas ontwikkelen, uh, volstrekt autonoom en niet zonder, in, en over, zo, zonder overleg. Wat uh, ja, is nu gaande? Uh, het, het was organisatorisch iets heel nieuws... Hè, wat twee jaar geleden in gang is gezet. Nog maar twee jaar geleden in gang is gezet. En dat, je, uh, even, uh, dat, dat de machine even wat geolied moet worden, dat is, dat is absoluut niet, uh, niet vreemd. Maar dat is wat er, wat er kan verbeteren. Ook mag het volgens Victor van der Tjeijs, aanvoerder van de topsector creatieve industrie, en Hans Klevers, baas van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, allemaal wel wat breder en creatiever.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 bedenkt een product en zonder de betrokkenheid van de bestaande industrie... gaat deze jonge onderzoeker zelf bedrijfsmatig aan de slag. Start een bedrijfje en, en, uh, en creëert nieuwe banen. Dat zit niet ingepakt in de topsectoren. De topsectoren is, zoals het nu gedefinieerd is, interactie tussen bestaande Nederlandse industrie... en bestaande publieke instellingen. Een soort supplement aan dat topsectorbeleid, kan je het zo zeggen? Dat is, denk ik, een goede definitie, ja. Een hele nieuwe versie van het topsectorbeleid. Ik denk een toevoeging, ja.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 dat de politie er weer aandacht aan wil besteden. Volgende week in Karo, Goedemorgen Nederland, Cold Case. En het zal het in zijn. Vragen en opmerkingen kunt u kwijt via de mail... goedemorgennederland.karo.nl Straks Zoetermeer bindt de strijd aan met Tialf. Eerst nu het ochentumeur van Neil Gunjerli. Ik zit bij een begrafenis van een vriend, Bert. Een goede bekende, Jan, houdt een speech aan de kist. Bert, ik heb je nooit echt kunnen zeggen... maar wat was je goed, jongen, in alles wat je deed. Ja, een beetje jaloers was ik ook. Niet omdat je slimmer en grappiger was dan ik... maar vooral omdat alles bij jou in balans was. Je kon de ergste dingen zo genuanceerd zeggen, jongen... waardoor men het toch accepteerde en je erom waardeerde. Ja, wanneer ik zo'n speech aanhoor, dan ga ik toch nadenken... Wat heeft Bert eraan om dit nog te horen? Is dit wel voor Bert bedoeld? Was het niet juist deze vriend die nooit thuis was... en nooit tijd had voor Bert? Die wanneer Bert altijd belde een antwoordapparaat liet klinken... en wanneer Bert Jan wel eens wilde zien... kreeg hij pas een datum, drie weken later... alsof hij een afspraak maakte met zijn tandarts. Denkt Jan zelf niet dat het een beetje te laat is? En waarom zei Jan al dit moois niet tegen Bert toen hij nog leefde? Waarom geven we in dit land elkaar pas complimenten bij de kist? Beetje laat, vind ik dan toch. Ik begrijp het wel. Er is een taboe op complimenten. Bang, bang, bang zijn we om voor slijmbal aangezien te worden. Of dat men denkt dat je wat nodig hebt van ze. Dus nee, liever, geen complimenten. Alsjeblieft zeg, niet zo zoet. Doe maar niet. dat komt wel wanneer ik dood ben aan mijn kist. We geven liever kritiek in dit land. Daar heb je wat aan. Wat heb je aan een compliment? Kritiek, daar, daar kan je nog op bouwen. Dat is onze cultuur, daar zijn we trots op. Maar zo moeilijk is het niet. Een compliment moet je gewoon zien als een cadeautje. Dat moet je aannemen en uitpakken. Nee, nee, nee, dan moet je niet zeggen, dat had je niet moeten doen. Je moet er gewoon van genieten. Alsof het een toetje is. En na het toetje moet je dan niet zitten bekommeren om de calorieën. Want dat doet men met een compliment. Waar is het goed voor? Ik wil geen complimenten aan mijn kist. Ik wil ze nu. Dan kan ik er tenminste nog van genieten. Bert had dat ook gewild. Maar voor Bert is het te laat. Maandag het ochtenduur van Hans Beun. we hmm. steps i will ...staat op de internationale versie van haar debuutalbum Yellow Brick Road... ...A Woman's Gonna Try van Sabrina Stark. Het is vijf minuten voor half elf. U luistert naar de KRO op Radio 1. Zoetermeer wil de schaatsstad van Nederland worden. Het nieuwe Tialf, inderdaad, u hoort het goed. Zoetermeer wil zich mengen in de strijd om de nationale schaatsbaan te krijgen. Frank Heijerman van bouwconcern Dura Vermeer is een van de initiatiefnemers. Goedemorgen. Goedemorgen. U gaat de strijd aan met Tialf. Ja, strijd, strijd, ja. Nou ja, dat, dat is het, het toch? Ja, ja, dat is het wel. Ja. En Almere erbij natuurlijk. En Almere erbij? Ja, die zit ook in de race met z'n drieën. Dus ja. uh, spannend. Ja. Denkt u dat u enige kans maakt? Anders hadden wij niet meegedaan. Nee. Waarom nee. doet u mee? Omdat u denkt dat u kans maakt. Maar waar, waar is dat op gebaseerd? Nou, het is gebaseerd uit een, uh, een, een, een situatie... Uh, waarop het ontstaan is het idee. Ja. Uh, meer eisen in Zuid-Holland. Een grote, grote omgeving waar veel mensen wonen. En er is eigenlijk uh, een aantal componenten bij elkaar gekomen. Het heet ook een Centrum voor Innovatie en Duurzaamheid. Dus schaatsen is een onderdeel van ons complex. Daar wil ik ook heel helder in zijn. En uh, het is uitgegroeid door een, ja, een, een enorm groot gebouw. Uh, maar wij denken dat de locatie hier in Zuid-Holland uh, voor topsporters uh, toch wel uniek is... Uh, gezien de verbinding die we hebben met openbaar vervoer richting ja. de kennissteden. Ja. De maar goed, Tialf, uh, uh, die, die bouwplannen, die gaan al door. Dat is al, dat is al bekend eigenlijk. En ja, daar zit toch die schaatstraditie en die schaatscultuur. Ja, dat Wat klopt. kunt u daar tegenover zetten dan behalve een goede infrastructuur? Ja, ik, ik zeg laten schaatsen bepalen. Laat de sport bepalen waar hij die, waar die zijn sport wil beoefenen. Maar is het niet een beetje zonde om twee van die... Uh, nou, ik wil niet zeggen megalomanen... maar enorme uh, schaatstempels neer te gaan zetten? Dat, dat is ook zo. Waar Waarbij er dan één ook... gaat sneuvelen? Nee, maar vandaar, vandaar ook die keuze. En ik denk ook dat als je een keuze wordt gemaakt voor een van de twee of een van de drie. Ja, ja dan zullen de anderen, als er toch behoefte is aan, aan ijs in de omgeving. of aan schaatsport in de omgeving. Ja, maar de, ja, de behoefte aan ijs is wat anders dan zo'n enorm ding neerzetten. Ja, toch? Ja, ja dat, klopt, dat klopt. En die staat er dan al, want Tialf gaat bouwen, dat is duidelijk. Uh, weet ik niet. Nee, heb ik die overtuiging die heb ik zelf niet. Die heeft u niet. Nee. nee. nee. Hoe, gaat, uh, hoe gaat het, uh, uh, zeg maar even, Tialf van Zoetermeer eruit zien? Nou, Thiel van Soetermeer, dat kenmerkt zich door innovatie en duurzaamheid. Uh, innovatie voor, uh, nou, voor de sport, dus het sport verder brengen dan dat we het nu kennen. Op een andere wijze beleven met publiek. Maar ook innovatie, duurzaamheidsproducten ontwikkelen in het centrum. Daar hebben we de Avenue of Innovation voor genoemd. Er zit tussen de twee uh, ijshallen in. En nog een multisporthal en een hotel en een medisch centrum erbij. Ja? Om uh, als het ware duurzaamheidsproducten, elementen uh, ook voor de samenleving te ontwikkelen. En dat het daar ook getoond kan worden aan. Ah nou, ja, ja, du duurzaamheid, het moet schaatsen ademen. Ja, dat zit erbij, absoluut. Het is ook schaatsen. Het is ook schaatsen. Schaatsen is een heel substantieel onderdeel. Alleen, ja, dat mag ik hopen. Maar wij, wij vinden schaatsen, uh, een schaatslocatie bouwen alleen voor het schaatsen. Ja, uh, ja is kapitaalvernietiging? Ja, kapitaal nee, dat hm. ook weer niet. Maar het, is, uh, het, ja, het moet gewoon 365 dagen in het jaar moet het open kunnen Want wat, zijn. Wat is er dan verder te doen? Nou, wat er verder te doen is, is dat wij uh, de componenten voeding, gezondheid, welzijn en zijn... Uh, ...een medisch gedeelte erin willen brengen. Uh, niet alleen voor de schaatsen om preventief onderzoek te doen... ...en wetenschappelijk onderzoek te doen. U wil een restaurant erin bouwen ook? Nou, nee hoor. Er komt gewoon een groot hotel bij. Dat is okay. vrij groot. Ja, ja. Ja. Mm -hmm. Niet alleen een restaurantje. dat uh, die zit er wel in, maar er zit een groot hotel in... ...die meerdere elementen gaat onderbrengen. Onder de topsporters ja. kunnen daar slapen. Kleine zorgvleugel zit erin. Zet er zitten meerdere componenten in dan ja. alleen maar voor de schaatsen. Ja, multifunctioneel en duurzaam. Ja, dat is en duurzaam, ja. ja precies. Is de financiering al rond of niet? Nou, we praten met geïnteresseerden, maar goed, wat ik al zei... de keuze zal uiteindelijk ook bepalen in welke mate het plan natuurlijk gerealiseerd gaat worden. Ja. En, en heeft u uh, de sportkoepel NOC-NSF al overtuigd? Die hebben we al overtuigd, uh, ja? ja. Die zijn ja. voor u en niet voor Tjalf in Brieleveen? Nou, dat kan uh, ik niet zeggen. Nee, dat kan ik niet zeggen. Het, uh, daar is een, gewoon een heel objectief, eerlijk... Uh, uh, zeg maar bit uitvraag is er gedaan. Ja. Waar we als drie partijen gewoon objectief vanuit je eigen kracht en eigen visie op in gaan schrijven. Ja. En waar gewoon uh, de heren moeten kiezen wat zij denken voor de topsport het beste is. Ja. En de ja. Schaatsbond, de KNSB, heeft die al gereageerd op uw plannen? Ja hoor, die is volledig op de hoogte. En? Ja. Hoe was hun nou, reactie? Die is heel, erg, die is heel enthousiast. Ja? Ja. Dus u, u denkt serieus dat, u, uh, dat het gaat gebeuren gewoon? Absoluut. Ja. Absoluut. Nou, ik ben benieuwd, en wanneer moet dat ding er staan? Uh, doelstelling is dat wij in 2000, eind 2016 het uh, hebben staan. Oké, okay. we gaan het zien. Ja, leuk. Ja, Frank maar Heijerman van bouwconcern Dura Vermeer. Dank u wel. En nog een prettige dag, ook voor u. Tot zover deze KRO Goedemorgen Nederland. Meer informatie over dit programma vindt u op www.kro.nl. En u kunt ons natuurlijk volgen op Twitter. Hashtag GMNL Radio. Zometeen na het nieuws naar Ida met Lijn 1. Goedemorgen. Ja, goedemorgen, Carl-Johan. Lijn 1 vanuit Tilburg vandaag. Want hier is namelijk vanavond de première van het nieuwe theaterstuk To Be or Not To Be van het Zuidelijk Toneel. Ja, en voor mij en mijn redacteur Fatima is het feest, want de top 3 leukste en grappigste acteurs van Nederland zitten in de bus. Tot zo, na het nieuws met Dorot Meegend. Radio 1, het NOS Journaal.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 De Cypriotische minister van Financiën heeft Moskou verlaten... zonder dat er afspraken zijn gemaakt over Russische hulp voor Cyprus. Hij zei bij zijn vertrek dat de onderhandelingen doorgaan. Zijn Russische collega die denkt er anders over. De besprekingen zijn wat de Russen betreft afgelopen, zei hij. Huishouders hebben in januari 2,3% minder uitgegeven in vergelijking met een jaar geleden. Vooral aan duurzame goederen als auto's, meubels, wasmachines en elektronica is minder besteed. Uitgaven daaraan daalden met bijna 12%. En in Venlo zijn vanochtend kunstwerken gestolen uit het museum van Bommel van Dam. Wat voor stukken het gaat kan de politie nog niet zeggen of wil dat niet zeggen. Maar in het museum hangt vooral moderne kunst. Onder meer schilderijen van Jan Schoonhoven, Armando, Lucebert en Ger Lataster. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. En dit is de ANBB-verkeersinformatie met een korte pilot de Ring Amsterdam. De a 10 westrichting Zaanstad. Daar staat voorklopend Koenplein 2 kilometer. Dit is Radio 1. NTR. Lijn 1. Hier is Naida Orange. to be or not to be. Het stuk gaat over het theater. Oh, mijn ja. microfoon. Het, stu <lacht> <lacht> het stuk gaat over het theatergezelschap in 1939. Dat betrokken raakte bij het verzet en u hoort het dat ik kan al niet meer serieus zijn. Dat is ook al heel erg moeilijk als je in de bus hebt Raoul Heertje, Figo Was en Frank Lammers. Luisteraars de vraag aan u is met welke grappen bluft u zich door het leven? En welke grap helpt u door de donkere dagen? Dat kan, u kunt haar antwoord op geven. Maar u kunt ook gewoon bellen als u zegt: Ik wil een half uur kletsen met Viegelwaas, Frank Lammers of Raoul Heertje. Bel 0800 1121. Ja, ja. Lijn1 radio dit. of toneel Lijn1 avondstartje.nl. U kunt nu bellen: 0800. Die dag in het Noordstation. Toen jij.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 u hoort Ellen ten Damme. Ja, en Ellen ten Damme zit niet in de bus, maar ze is wel te zien. In het theaterstuk dat vanavond in première gaat hier in Tilburg. Het stuk To Be or Not To Be. Luisteraars in de bus zitten wel Vigelwaas, Raoul Heertje en Frank Lammers. Raoul, om maar met jou te beginnen. Eigenlijk moet ik nu zeggen, kom jij hier zitten, dan ga ik daar zitten. Waarom? Nou, omdat eigenlijk de bedoeling was dat toen Prem stopte met dit programma, jij dit programma zou gaan doen. Ja, maar dat, jij doet dat zo goed, ik durf dat niet meer uh, over te nemen. Dit gaat tot nu toe, vind ik het heel goed gaan. De eerste vraag had beter gekund, maar <lacht> ik ga ervan uit dat het daarna <lacht> beter wordt. Nee, hey, maar de bedoeling was, of het idee ergens in de zomer was, je gaat uh, li uh, lijn 1 doen... Maar dat kon niet, want jij ging spelen in uh, ja, To Be or Not To Be. Ja, uh, nou, de uitdaging is echt. Ik vond het enorm leuk dat ik een keer iets moet doen waar ik me aan een script moet houden. Zodat ik ook iets ga leren van andere mensen. Die iets kunnen wat ik totaal niet kan. En wat ik ga toch proberen. Dat, dat, is, uh, dat was mijn idee en dat is ook echt gelukkig. Want met, deze, uh, met dit schitterende toneelstuk heb ik uh, zelf enorm veel lol en heel veel geleerd. En het is ook nog een mooi en heel grappig toneelstuk geworden. Dus ik ben helemaal blij. Het is sowieso goed voor jou in het leven dat je uh, iets, iets moet doen wat anderen zeggen. Ja, denk ik. Vigowaars. Ja. ja, is dat ja. zo? Is die niet zo goed in het uh, volgen van anderen? Nee, dat is ook zijn grote kwaliteit, denk ik. Maar uh, ik, het is een beetje mijn schuld, want ik heb Raoul gevraagd. Ik heb trouwens ook Frank gevraagd om die mee te doen aan het stuk. En ze, ze, ze, waren, ze zei niet meteen ja. Dus het was wel, uh, ze hebben er eerst wel goed over en nagedacht. En, uh, en ik ben blij dat ze uiteindelijk ja hebben gezegd. Want ze, ze geven wel iets extra's aan deze... Deze voorstelling. Dank je Figo. Ja, Dank je voor Figo. Mij, het is voor mij ook een stuk leuker om met twee, twee vrienden rond te toeren natuurlijk. Dank je Figo. <laughs> Frank Lammers, goeren we. Ja. Je hebt de hoofdrol. Nee. Ik heb Jawel. Ik nee. Jawel. Zeg dan nou maar. Ja. Jij doet alleen maar mee als je de hoofdrol krijgt. In dit geval wel, ja, ja. Ja. Dat had je gezegd ook. Ik wilde deze rol spelen, ja. Ik wilde niet iets anders spelen. Nee. Dat klopt. Dat zeg ik niet zo vaak, maar ik had het stuk gelezen. En ik dacht, ja, ik moet dit heel lang spelen, tot half juni. Dat vind ik heel lang. En uh, uh, dat leek me leuk. En anders niet. en maar... welke rol is dat? Uh, het is Jozef Thura, Met het leuke daar, is, dus dat is een acteur, een ijdele uh, Poolse acteur. Uh, maar het leuke eraan is, dat, dat je dus, uh, speel je nog eigenlijk twee rollen. Want je hebt die acteur en die speelt dan ook nog eens de rol van kolonel Erhard. Maar dus de acteur, dus wacht even, dus ik ben Frank Lammers... Die Jozef Tura speelt. Die Colonel Erhard speelt. En later professor Silewski speelt. Dus het, is, het was heel veel... Uh, dat klinkt uh, bijna als een stuk van schizofrene. Ja, maar dat zijn wij acteurs die, natuurlijk die allemaal. Nu, die kunnen nu bellen. <laughs> Met mij. Nou, en wist jij toen ook van tevoren al... dat jij toch ook een beetje op andere, Jij, jij moest bijvoorbeeld ook echt op mij letten. Had je dat van tevoren al ingecalculeerd... dat jij ook echt gewoon dat ik les op jou moest gaan geven? Ja, jou dat ik op moest gaan, gaan letten. Geven? Ja, dat vind uh, ik wel apart. Uh, uh, nee. Ik heb jou niet zoveel kunnen leren, denk ik, in deze periode. Ja, over het leven, Raoul, oh, heb okay. ik heel veel geleerd. Ja, oké. Okay. Uh, het... Nee, maar dan weet, natuurlijk weet je dat niet van tevoren. Maar Raoul maar... Die liep in het begin altijd de verkeerde kant op, bijvoorbeeld. <laughs> dat was echt bijna knap. Hij is... dus jij, bent, jij bent een soort blinde geleide hond van Raoul Heertje. Uh, nu niet meer, want hij is afgestudeerd. <laughs> maar, uh, maar we hebben heel vaak in vergaderingen gezeten. Wel, we moesten wel even uh, eraan trekken. Zeg maar. Hij doet uh, als acteur, want uh, dan, dan ben je gewend om, om zodanig te reageren in de situatie... dat je meteen, uh, op een gegeven moment doe je toch wel het goede. Als iemand op je afkomt, loop je iets achteruit. Maar Raoul die loopt dan niet achteruit, die loopt vooruit tegen Frank aan bijvoorbeeld. Dus, dat is, dus hij heeft een heel dat is een andere beetje manier. dom eigenlijk. Nou, dom. Maar nee, nee, hij is niet dom. Nee, dat is niet dom. Die intuïtie die moet je ontwikkelen. Dat klinkt dat als, een, als een tegenstelling, maar dat moet je ontwikkelen. Dat moet je leren. En als je dat nooit gedaan hebt, dan, dan, dan is dat heel lastig. Omdat hij altijd alleen op het toneel staat. Dus ik ja. mag overal verkeerd heen lopen. Ja. Maar ik weet niet of het wervend is dat mensen nu naar het theater komen... Ja, wel, en zien okay, ik okay, vertellen. hoe ik loop. Ja, loop. Vertel het dan even wervend. Wat, wat is het stuk in het kort? Nou, en welke rol heb jij en welke rol heeft Vigo? Mensen, hij loopt nog wel eens de verkeerde kant op. Nee, bijzonder. Je ziet gewoon allerlei talent uit allerlei verschillende hoeken. Dus ten Damme, Vigoaas, Frank Lammers, uh, Peter de Jong... Paul Matoorstra, ik vergeet natuurlijk Han Reumer. Han Reumer. Dat zijn allemaal mensen die, die specifieke talenten hebben. En ineens moeten die samen een toneelstuk maken. Echt in het maakproces. maar ook op het podium... Uh, kun je wel je eigen talent laten zien. Maar je moet ook iets doen wat, je, wat, wat uh, met anderen samen is. En dat is uh, ontzettend... Uh, Spannend of dat überhaupt lukt, maar als dat lukt is dat heel bijzonder. Want het, en, ook het toneelstuk zelf is ook niet kwantificeerd. Uh, dus, het, het is comedy, maar en het is af en toe ook serieus, wordt prachtig En het is een zongen. stuk dat gaat over een theatergezelschap... dat in 1939 betrokken raakt bij het verzet. Ja, en ze proberen, en zijn acteurs, dus ze proberen zich te redden uit alles... met hun acteertalent. Luisteraars bellen! <lacht> en dat staat daar op een scherm. Wees ook even de nummer van hem voor. Ja. Roep luisteraars om te bellen, vraagteken 0800-1121. Smiley erachter. Smiley. Zo van, ieder, je bent het vergeten, schiet eens op. Nog een keer. <laughs> Dankjewel ah ja, je Fatima. Hebt al je hebt je microfoon ik heel goed. Ja. <laughs> ik leer, ik leer snel. Um, een paar dingen. Eer, nou, Raoul, jij, jij bent Jood en jij speelt een nazi. Ja, dat was ook in de discussies... <laughs> Na het lopen was dat wel een probleem. Nee, ik, ik vond het heel uh, uh, uh, moeilijk. Al die uniformen en hakenkruis en hitler -snor en zo... dat vond ik best wel zwaar. Maar dat heb ik ook steeds wel uh, gezegd. Omdat ik vind dat niet zozeer... misschien ook, jo misschien, ook uh, waarschijnlijk omdat ik Joods maar ik vind dat allemaal al best wel heftig. Terwijl bijvoorbeeld theatermakers, die, die schakelen dat uit. Die zeggen gewoon, nou, op dit moment is het goed... als ze een heel groot hakenkruis naar beneden ja, Maar komt. het ding is, dat, dat, dat, dat is de die discussie van? die we, Ron en ik, uh, gehad hebben... en ook echt op het toneel hebben ook van... Uh, als het functioneel is, dan is het oké. Okay. En als je, je, hij speelt de kolonel. Hij, hij, uh, Raoul dacht op een gegeven moment dat hij de kolonel was. en Dat is niet zo. Hij speelt een, een gestapelkolonel en hij is het niet. Maar hij denkt toch, volgens mij denkt Raoul wel vaker dat hij de kolonel nee, is. Maar dan niet een nazi-kolonel, <laughs> dat of niet. Dit vind ik privézaken. Je kunt nu bellen, <laughs> Nee, ik, denk, ik weet dat het niet echt is. Alleen, ik vind dat je... Je speelt best wel met gevoelens van mensen. Niet alleen met mij, maar ook met de gevoelens van mensen in de, in de zaal. Dus... Ja. Dat vind ik sowieso bij theater niet alleen over de oorlog, maar in het algemeen. Dat je ja, maar mag dat je doe jij realiseren. als stel op comedian toch ook? Dat dan doe ik over? dat ook, precies. Dus toch? daar denk ik dan ook. Maar dan na. vind je het minder moeilijk dan nu? Nou, dan maak je minder gebruik. Ik nou, maar dan is het er zelf bij. Nu, nu, is, nu is er een hele machinerie van. Kijk, dat, dat stuk speelt mij inderdaad in tijden van de Duitse inval in Polen. Dus dan kom je niet aan dat er Duitse, Duitse personages in meespelen. <laughs> hè. Dat is en dat, er, dat je ook met symbolen gaat werken. Ja. Uh, maar Raoul heeft een, een, een, een, een uiterste. Uh, uh, gevoelige antenne daarvoor. Dat is ook goed, want daar ga je wel nadenken wanneer je die dingen inzet. Ja, ja. Alleen, uh, uh, ja, het woord Hitler valt, uh, je hoort hem door de radio, je hoort hem... Dus dat is, dat is inderdaad, maar dat geeft ook meteen een raar gevoel, ook als je op het toneel staat. Ook voor jou? Ja, ja natuurlijk geeft dat, ik denk dat voor iedereen dat... Maar wat uh, is dan een raar gevoel? Nou, omdat je weet dat... Het uh, dat, dat, dat je, je, dat is een collectief geheugen van de Nederlander, toch? Of niet? Ja, ja en nu zit uh, Frank Lammers mij echt zo aan te kijken en te lachen. Die denkt, ja, wat nou... Nee, had, jij vindt het wel je grappig. Had een, je had een plastic stokje in je mond terwijl je zat te, <laughs> zat te praten. Dus dat vond ik heel grappig. Frank, bluff jij je door, met grappen door het leven? Nou, ik, de, uh, het beste voorbeeld wat ik daarvan heb was dat ik heel lang geleden had je nog een moviebox. Ken je dat nog? De, dan, dan had nog niet iedereen een videorecorder, maar ik ja, kon je er een je... huren. En die had ik gehuurd, toen was ik nog student en ik had geen geld. En toen was ik, had ik hem laten vallen. En toen kreeg ik die band er niet meer uit. En ik denk ja... Hij had 200 gulden toen Borg betaald. En ik denk die krijg ik niet meer terug. Dus wat moet ik nou doen? Want daar, daar kon ik gewoon, dat trok ik niet. Dan had ik geen geld meer. Dus ik ben naar die winkel gegaan. Ik ben naar binnen gelopen, ik heb dat ding op de toonbank gesmeten. Ik zei, ik zit nou godverdomme aan een film te kijken. Dat ding loopt vast. Ik kan één keer in de maand een moviebox huren. En jullie verhuren mijn rotzooi. En die jongen die schrok helemaal en toen kreeg ik een nieuwe moviebox met drie gratis films erbij. En achteraf schaam ik me er nog steeds om, dus bij deze mijn excuses. Maar het was ah, op dat moment bellen. de enige optie. <laughs> ja, bedoel, dat je dat je dat dat is de grootste leugen die je ooit. Uh, Precies, dat gespeelde. is niet bluffen, dat is liegen. Dat is gewoon liegen, ja. Ja, ja, ja. maar dat is, dat, is toch hetzelfde. Dat is al hetzelfde? hetzelfde. Bluffen, liegen. Je, ja, dat je, is hetzelfde. je bedenkt gewoon allemaal trucs om, om je, je successen te behalen. Ja. Nou, dat doet die Poolse groep ook. Maar het leuke is en dat, dat wij de acteurs dat. Als... Altijd, ja, maar wij doen dat zelf ook. Dus bij het maken, wij hebben zelf ook. Want we hadden op een gegeven moment geen einde. Maar je moet toch, je wordt toch verkocht. Dus je gaat, gaat gewoon tegen mensen zeggen: Ja, dat is een heel goed, toneelstuk, dus daar moet je naartoe gaan. Maar ondertussen weet je, ik heb nog helemaal geen einde. Nou, dat is, al, dat is ook bluffen. Sterker nog, je verkoopt vaak stukken een jaar van tevoren waar je, en je weet waar je het over gaat hebben. Dus dat, dat is... ze bestaan nog maar half op papier. We hebben vanavond ja. première, ik weet helemaal niet waar, waar ik <laughs> moet staan. Maar dat ja, vertel niet ik je straks. Niet, maar lopen je er zo wel een keer toch? doorheen. Oh, dat komt goed. Hoe bluf jij je door het leven, leveren? Nou, ik bluff. Ik, ik, uh, ik blijf altijd dicht in de buurt van wat ik, uh, van, uh, probeer in de buurt te blijven van wat ik een prettig gevoel vind. Dus daar, dan, maar ik bluf wel door alles gewoon te zeggen. Ja, ik, ik heb een soort aparte door positie. Door te zijn. Dat... Ik mag altijd Rauw <laughs> zijn, dus wil... ik mag heel veel dingen. Ja. Rauw je wil het liefst niet meedoen. Die wil er, ergens boven op een wolk gaan zitten en op ons neerkijken. En dan niet neerkijken, blijven. ah. Niet dat, niet is neerkijken. Dat, dat is wat Rauw heetje wil. De kolonel. De ja. kolonel, ja, zie je wel. Ja, ja. Hij is de kolonel. En daarom speelt hij deze rol ook met verven. Dat, is, uh, dat moet gezegd. Ik vond het gewoon... Ik vind, ik vind het zeer... Ik denk dat ook voor het publiek zeer leerzaam is... om te zien mensen die iets proberen te, of iets doen... wat ze niet uh, uh, a priori altijd... Ellen Damme kan prachtig zingen. Dat zit ook in de voorstelling. Maar die gaat ook spelen. Nou, dat is ook ja. leuk om dat, om dat eens te zien. Dus ik, ik, en mensen ineens samen iets moeten doen... terwijl ze nog nooit samen op comfort staan. Ja, dat vind ik hartstikke mooi. Nou, alhoewel, ook wel goed is dat jij bijvoorbeeld geen lied zingt. Dat, dat kunnen de mensen ook wel beloven. Ja, nee, ja, acteert. Helemaal. Maar hij danst. Acteert. Hij, danst. hij danst wel. En hij dat danst is wel. mijn persoonlijke hoogtepunt. Is maar heel hij kort. danst? Ik heb gisteren ja, de voorpremière gezien. Dan ik heb hem niet zien dansen. Was <laughs> dan heb je even niet goed opgelet. Nou, hij heeft, hij, hij heeft, uh, hij heeft, het was zo, we waren een pasje... En iedereen kon dat pasje op een Nee, gegeven. nee, die bedoelde ik niet. Dat vind ik gemeen. Nee, nee, nee. Gaat het, wacht, het wacht, over mij? nee, nee wacht ik, wacht, wacht, niet. Het over ik mij wil gaan. even iets uitleggen. Ik wil het, ik houd het positief. En nu nee, heeft Roel nee, geoefend nee. op dat pasje. En nu kan hij dus tijdens, oh, ergens, de, waarschijnlijk zet je aan iemand anders te kijken, want er zijn natuurlijk heel veel mensen op het toneel, doet hij dat pasje op een, op een weergeloze manier. Dus hij danst wel even. Op een even. weergeloze manier en toch zag ik het niet. Ja, maar ja, dat... <laughs> Ja, dat is natuurlijk... Wat Vigo niet weet is dat ik het gisteren niet gedaan heb. Zie je? Kan... zo goed letten op elkaar. Ja, hij heeft het niet gedaan. Zie je nou wel? Ja, ik, heb dat nee, ik bedoelde niet dat bandje. Ik bedoelde deze. Oh ja, ja. Oh, ja, ja. maar dat doet hij altijd. Hey, humor, in, humor in moeilijke tijden. Want daar, je kunt zeggen, daar gaat het stuk ook over, hè? Ja, nou, humor als, als om... Nou, het is een comedie. Nee, het, het gaat meer om dat je jezelf als acteur uit situaties kan redden. Een ijdelheid van acteurs. En humor ja, humor is, is, is wel een, kan je wel redden in moeilijke tijden. Als je je slecht voelt, of het slecht met je gaat. En dan, als iemand daar een grap over kan maken, dat relativeert wel heel erg. Dus dat, dat helpt wel in moeilijke ijdelheid tijden. Idelheid is een thema dat terug blijft komen bij jou en Figaro. Ja. Ja, begin van deze week <laughs> was je bij koffietijd. had je het over ijdelheid. Gisteravond. Ja, op Doe jij koffietijd? Het ja, staat naast jouw oh, heerstamp. Het raar was dat, dat de vraag was toen van uh, to be or not to be. Idelheid. En toen. Toen dacht ik, ja, wat heeft dat nou mee te maken? Maar toen, ja, ik weet niet, dat, dat hangt wel een beetje aan me vast. Ja. En, toen, en dan ontken ik ook niet dat ik, uh, dat ik ijdel ben. Ik denk dat iedereen een beetje ijdel is. Alleen, je moet niet bijvoorbeeld op het toneel moet je niet ijdel zijn. Je kan, als, als je een rol speelt, dan moet je niet ijdel zijn. Want dan, dan ben je fout bezig. Kan ik even een reactie, een kniertje voorlezen? Knieertje? Leeft hij nog? De vis, de vis wordt nu vis betaald. Wordt nu betaald. Um, de grootste grap, dat zijn mannen sowieso. Stel ze alleen al maar eens naakt voor. Graag, Frank Lammers, met je reactie Ja, ik op deze. zit daar. Wij zitten met zijn dingen stil, naakt. Stil, Nee, dat weten het. Het is een webcam, dus dat, dat is niet oh, waar. Oh, shit. Slechte grap. Shit. Mijn reactie op deze... Maar vroeger was radio alleen, Mededeling. Radio. Waarom praat hij daarna de hele tijd doorheen? Ja, ja, eindelijk. maar eindelijkheid. Mijn ik reactie zei... op deze grap. Ja. Dit is de reactie op de grap. Een oorverdovende stilte. Ah, ja. mooi, mooi. Het is best mooi stilte op de radio. Ja, moet ook niet een te lang. Een goede kunnen. stilte kan ja, heel mooi zijn. Ja. Ja, maar ja. het is ook namelijk ook... Wat ook mooi is, want het is niet zo met die humor. De, het grappige is dat de ijdelheid van die acteurs... Uh, ze vinden het belangrijker dat ze Hitler goed spelen... dan dat ze echt in het verzet zitten. En dat vind ik in die film die echt een ja. van de klassieke... Hoe, hoe films heb jij geoefend? Geoefend? Voor het zijn van een nazi? Ik heb natuurlijk heel veel vrienden die nazi zijn... <laughs> Um, nee, ik, heb gewoon, ik ben gewoon wat gaan doen. Gewoon goed, nee, daarom, ik. Heb, nee, maar daarom heb ik heb dus voor het eerst. Uh, kijk, normaal doe ik gewoon, weet ik wel, mezelf spelen zou ik me zeggen. Maar uh, nu wist ik het, dus ik ging gewoon wat doen. En dan zei de regisseur heel goed, maar als hij had gezegd heel slecht, nee, de regisseur. Dan had ik het ook geloofd. Dus die heeft wel een ik, die, rol die heeft een hele belangrijke rol gespeeld. En die heeft me dus kant op geduwd. Zei, nou, doe je zo, doe je zo. En dan zei Frank weer wat. Maar ik heb geen enkel overzicht, ook van het hele stuk. Ik, ik, dus, ik, ik vertrouw hun allemaal volledig en ik doe wat zij zeggen. En dat werkt. Vertrouw. Ja, wat nog even belangrijk is om te zeggen, wel dat dit, dit stuk is ooit uitgekozen uh, in de tijden van de grote uh, culturele kaalslag. En uh, al die schitterende plannen die onze vorige regering had. Omdat uh, het stuk ook gewoon over de waarde van uh, uh, cultuur uh, gaat... Uiteindelijk. En ja. het, het vervelende daaraan is, is dat dat niet uit te leggen is. En we hebben nu één keer een poging uh, gewaagd, toch in dit stuk, om, om dat te doen. En daar kun je niet een rechtlijnig antwoord op geven. Maar we, maar we werden wel gedwongen om uh, in ieder geval een poging te wagen. Ja. Zeg maar. En dat, dat, dat, want, uh, dat is wel de, uiteindelijk de kern van het voorstel. Het probleem is alleen dat je dat moet op een dusdanige manier doen, dat, je, dat het niet uh, pathetisch, pathetisch wordt. Ja. Ja. Dus dat is wel een valkuil. En, maar ja, maar het, ik, vind, ik, ik hoor wel van mensen terug die het gezien hebben. Dat ze, dat ze wel in ieder geval begrijpen dat, het, dat er iets, iets in zit. De, de waarde van cultuur. Dat die belangrijk is. Ja, maar wat, je, wat, wat mij ook opviel is in het stuk... hebben de acteurs die, die komen dus in dat verzet... het idee, en, en je ziet ook in het stuk steeds terugkomen... het idee van, kun je als acteur de wereld veranderen? Nee, ja, toen dacht ik, denken jullie nou echt dat jullie kijken... het Ja, maar dat... goed, jij bent een stand-up comedian, Raoul. Dus bij jou kan ik me nog iets meer voorstellen dat je denkt... Nee, maar het is volgens maar iedereen... Ja, maar ik, ik, maar do, ik, ook... doe al, ik doe al... al, al sorry, Robert, ja, ga maar. doe al jaren uh, cabaret, maar die gaan de wereld toch niet veranderen met, met, met, uh, met spelen of met... Uh, nee, mensen die, die, die, die, die macht hebben, die kunnen, kunnen dingen veranderen. En dan nog maar uh, een heel klein beetje. Nee, oh. ik denk dat het wel kan. Sorry. Hoe dan Nee, Dat kun je niet één op één. Uh, uh, kun je zeggen van. Nou, kijk, dit heb ik gedaan, en dit heb ik uh, zo. En dat komt door mij dat het zo veranderd is. Maar. maar uh, je kan wel gewoon. Uh, moet je gedachten de wereld in uh, uh, blijven pompen. En, en dat, dan sta je maar aan de basis van iets ergens... van een, van een, van een uh, verandering in, in een denkwijze. Ja, kijk, je kan het belang van cultuur kan je onderstrepen. Als, maar dat moeten toch mensen doen die... De, dat, dat moeten wij allemaal doen natuurlijk, in opvoeding. en ik, wat. Je moet wel dat er wel in pompen, dat cultuur belangrijk ja, maar is. Maar ik vind zijn. niet dat het alleen maar cultuur... Ik vind dat iedereen stiekem, of je nou Precies. accountant bent... of uh, toneelspeler of... Uh, veel in ICT werkt. Je moet altijd stiekem de hoop uh hebben dat wat jij doet, dat het, dat het toe doet. En dat je het beter maakt. Als je dat niet stiekem hoopt, ja, dan wordt het echt een rotzooi. En all all all all all all General alleen maar zeggen ja, mag. Nee, dus maar je dat is moet, er allemaal niet waar. Man. Man. Je moet het stiekem hopen, gewoon... alleen je weet ondertussen dat het niet kan. Is het toch onzin dat o, dus mensen is de wereld leven. niet leven? Mensen leven zo niet. Mensen denken dat ze moeten leven. Ja, maar mensen moeten moet leven. Nee, ik ben heel nou anders. Ik ben een van de weinigen die, die dat niet heeft. Ja, dus jij hebt geen macht. Nee, maar nou. dat is, dat is... Het gaat niet om macht. Toch... Nee. Ik hou om... enorm veel van positiviteit. Nee, het, en het gaat erom dat, dat ideeën gaan schuiven op een gegeven moment. Op een gegeven moment ging iedereen toch... <coughs> Sorry, over die cultuur En uh, bezuinigingen. En dan gingen toch ook de mensen om je heen. En dan gaat helemaal niet alleen over de cultuurbezuinigingen. Er zijn veel ergere dingen in de wereld. Maar mens, mensen gaan ineens toch een beetje rare... Uh, ideeën aanhangen. En als je dan niet meteen erop hamert wie en waar je ook bent... en zegt, dit, dit kan je gewoon niet zeggen. Dat, dat, dat kan niet. Ja, daar ben ik met een je eens, maar dat is iets anders. Nee, dus nee, dat, act, is dus act, dat is hetzelfde. Als acteur dat moet je dus ook wel een beetje dapper zijn. Als mens moet je gewoon dapper zijn. Ja, denk. En stiekem moet je allerlei romantische gedachten hebben. die helemaal niet kunnen. Maar je moet wel hopen dat het beter wordt. Als je alleen maar denkt. wat is toch niks en ik ben niet de baas en ik heb gestemd. en het helpt niet, ja, dan verandert ook niks. Ja, dat is waar. Maar dus meneer Haanstra, gaan we even naartoe? We krijgen een gezelschap erbij. Meneer Haanstra, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Uh, ik hoor overigens nou ook de dingen. hoop en cultuur zijn ook absoluut belangrijk. Maar terug naar de stelling. Is humor belangrijk? Ja, natuurlijk is dat belangrijk. Uh, wat ik mij er ook bij afvroeg, en misschien weet een van de aanwezige heren dat toevallig, uh, omdat ook de Tweede Wereldoorlog te sprake kwam, wat ik ooit eens een keer gehoord heb is dat het notabene de joden zijn geweest die het gros van de jodenmoepen uh, hebben bedacht juist om die verschillende situatie uh, het hoofd te kunnen bieden en om er door te komen. Kunt u specificeren wat jodenmoppen zijn? Want ik weet nooit wat jodenmoppen zijn. Dat Moes, bedoel je. Maar sabamo's kunnen ook Peppi en kokkie zijn, dan is Wat bedoel het? Nou, een voorbeeldje schiet me zo even te binnen. Of het grappig is, laat ik even midden. Maar er was vroeger op ooit een keer gehoord van mop van. Wat is een jood met een gasfles? Nou, een doe het zelfer. Is dat leuk? Nou, dat is niet. Nee, dat is niet leuk. Dat is niet echt leuk. Dat type en nou, ik, ik ja. meen te denken, dat maar... Ik dat, zou niet Jouden, Jouden. Dat, is, dat is niet een ik, bedacht, ik, denk niet, denk het. ik denk dat, ik weet niet van welke vereniging je lid bent die dit soort moppen <laughs> rondstuurt, maar dat is niet een Joodse vereniging. Nee, maar, daarom zeg ik, ik heb het nu over dingen, nou, als ik er even over terug, dat volgens mij wel twintig jaar geleden eens een keer ter orde is gekomen. Nee, maar wat, meneer Haanstra, wat wel zo is... Ja. Haatstra, haatstra. Nee, we accepteren vaker van, uh, als Joden grappen maken over Joden, dan accepteren we dat ja. makkelijk. Als Marokkanen ja. over Marokkanen grappen maken, accepteren we het. En zo, zo kunnen alle minderheden of meerderheden grappen over zichzelf Maar dat, dat is wel zo. Maar is dat een Het schijnt wel dat de Belgen alle moppen over zichzelf wel verzonnen ja. hebben, hoorde ik. Maar, ja. maar het is dus niet dat, ik, ik denk niet dat... Uh, maar ik dat, Dankjewel, meneer Haanstra. Meneer Haanstra hangt niet meer. Z zeggen we daar ook bij mee... <laughs> was is wel een rare grap. <laughs> meneer Haanstra. Dankjewel hoor, meneer, meneer Haanstra. Het was, goeie... was wel een goede dat was een vraag. Het is ja, een hele goede vraag, maar de mop was pijnlijk. Ja, dus jij deed een beetje. Een beetje... Ik vond dat je best wel lullig deed over die vraag. Ja, maar dat bedoel ik niet zo. Ik vind het goed dat iemand belt en dit vraagt, want dat was een oprechte vraag. Maar jij maakte in het stuk best wel veel grap over, over, over de Duitsers. Jij ja, ja, het is ook schandalig, wat je dat Ik is. maak helemaal geen grappen over Duitsers. Ik ben of voor de nazi's. Wel en ik, nazi's? ik speel voor nazi's. Ik maak juist. Dat is juist een van de grappige dingen. Normaal zou ik grappen maken over de Duitsers, maar dat doe ik juist niet. Ja. Er zijn bellen. te weinig bellers. We uh, te waarschijnlijk omdat. Maar het komt ook omdat jij. Te weinig goede bellers Ja, maar kijk, omdat als jij meneer Haanstra meteen afmaakt, dan gaat natuurlijk niemand bellen. Kijk, iemand belt op. Maar mensen mogen gewoon bellen. We zullen nu heel vriendelijk zijn. Echt waar. Echt waar. Maar we Was kunnen je? het ook gewoon zelf voorpraten. Dat is ook niet zo erg. Nee. Ja, ja, doe dat maar, Frank. We willen het over hebben. Ja, Dan mag jij kiezen. Stuk hè? Vertel nou eens even in 20 seconden waarom mensen naar dit toneelstuk moeten. Want ik vind het toch leuk als er mensen. Zijn. Het is gewoon even reclame, toch? Ja, het is een ja, Nou, eh, dat is eigenlijk eh, heel erg eenvoudig. Ja. Namelijk, voor de meisjes heb je Raoul Eertje, Vigo Waas en bovenal Waldemar Torenstra. En voor de, uh, voor de jongetjes uh, uh, staat Ellen in een heel uh, spannend pakje. En aan het eind van de voorstelling ga je ook nog ergens over nadenken. Dus wat wil je nog meer in het leven? En wat doe jij dan nog? Ja, voor toneelliefhebbers ben jij er ook nog. Ja, voor, de ham, <laughs> voor toneelliefhebbers doe ik. Ik steek normaal geen veer in de, in de reet van Frank Lammers. Maar ik vind wel dat je toe. was gisteren wel, het, zodra jij het, het podium opkwam Frank... dat vond ik echt, ik keek om me heen... En, Mensen waren zo blij en die begonnen al te lachen voordat je iets had gedaan. Het zijn de Brabanders. Zijn ja, echt. en toen dacht ik echt, dit snap ik dus niet. Dank je wel. <laughs> nee, maar dat is niet onaardig bedoeld. Ik snapte het niet? Ik snapte het niet, want jij kwam, jij kwam het podium op en er gebeurde daar iets. Ja, Heb je dat vaker? <laughs> heb je dat vaker? Dit is heel raar. Dus mensen het om jou heen waren hè? heel gelukkig. En jij zat als een kip naar het onweer. Wat nee, is er zi, aan de hand? Hij zi, kwam net van uh, Fietsles voor Allocht. <laughs> <laughs> dat was een hele andere dingen. Mee. Dit was een be het is belediging. Een belediging in een, nee, nee, nee. De beste. Belediging, in een nee, belediging. Nee, dat is knap. Weet je, dat is ontzettend knap. Dan ben je nog meer dan een kolonel. Als je dus op het podium komt en mensen beginnen te klappen nog voordat je iets hebt gedaan. Ja, nee, ja god. Ik weet het niet. Uh, ik, uh, uh, hier heb ik geen antwoord op. Waarschijnlijk was... Uh, ik, ik speelde die scène daarvoor, geloof ik. Ik denk dat dat het applaus was. En toen kwam uh, Frank in mijn applaus op. Ja, dat Waarschijnlijk is dat, is dat nee, maar... gebeurd. Nee, nee, ja, god, dat is niet goed dat hij in jouw applaus opkomt, toch? Nee, het is wel goed. Het nee, ding is, is gewoon... Ik zou er van balen. Nee, hij kan echt acteren. Dat kan ik dus elke dag bestuderen. Hij kan echt acteren. Dus hij weet echt wat hij doet. En overziet ook de stappen daarna. Dat is echt Dat is heel bijzonder. Nou, en dat voelen mensen dus ook. Misschien is het wel. Omdat ik die ijdele acteur speel. Dus eh... Dus, uh, uh, uh, ik kom ook zo op. Dus ik vraag daar eigenlijk om, maar in mijn rol, niet, dat is niet Frank Lambs, dat is echt de rol. Dus ik denk je dat, dat dan, ik heb dat helemaal nooit heb, dat, dat mensen echt blij zijn als ik opkom. <lacht> als je in het echt opkomt. <lacht> hey, maar even, je vertelde gisteravond dat je nu ook uh, bent begonnen met. Uh, met Zij gelooft in mij, is het hè? een stuk over André Hazes? Ja. Ik vind het wel topsport. Twee grote stukken die je tegelijkertijd doet. Ik geef je nu heel veel complimenten. Ik minuut. Ik, ik, ik, ik, ik, ik zie dat toch ook uit als een topsporter. Nee, maar dat is echt knap. Nou ja. ja. Je moet <laughs> even, die hoef je niet in te koppen hoor. Je, dat mo is echt, uh... je moet even herhalen waar we straks. Uh, waar we oh, ja, waar ja. is het te zien? Ja. In het hele land. Den Haag volgende week. Volgende, volgende week, Den Haag, week Den Haag, dan naar Eindhoven, Eindhoven. Breda. Uh, Roosendaal. Roosendaal Heerler, Utrecht, Rotterdam, Utrecht Rotterdam, Rotterdam. Zwolle, Amsterdam. Jullie hadden nog nooit alle drie samen gespeeld hè, in één stuk? Nee. Wij wel. Wij hebben wel één stuk, maar wij, ja, ja. En wij, wij, wij hebben ook stuk. Ik heb ja, met al gespeeld. Oké, ja. okay, los van de... En ik ja. heb met do, do, doen we ook wel eens dingen samen. Ja, ja, maar oh, zo'n groep is hartstikke leuk, hè? Het is echt spelen. Dat is ook zo grappig. Spelen is gewoon echt spelen. Ik vind het echt gewoon... Ik heb de tijd van mijn leven. En we gaan uh, Fredje de musical maken, maar daarover de volgende keer. Oh, <laughs> Fratje! <laughs> <Fraadje, fraadje. laughs> Goed, dus vanavond de première in Tilburg. Ja. En dan morgen nog in Tilburg. Morgen, nee, morgen niet, morgen, in Tilburg. morgen niet meer. Morgen hebben we vrij. Maar oh, volgende week gaan we naar Den Haag toe. De Koninklijke Schouwburg zijn Juist. jullie in een paar dagen. Ja, Er zijn nog maar een paar kaarten, klopt. Nou, nee, nee, gewoon... nee, het is nog niet uitverkocht. Dank jullie wel, heren. Jullie moeten zo repeteren. Ja, uur. Ja, het was uh, gezellig. We drinken nog een kopje koffie. Luisteraars, wij zijn er uh, nog weer. Geniet van uw weekend. Dag. En Dank dag. u wel, mensen. Deze week.